Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Over een uurtje gaat het los in Zandvoort. Dan start de race op het Formule 1-circuit. Verslaggever Mark Hamer zag afgelopen uren een boel in stijl arriveren. Ik sta hier eigenlijk een beetje op de toegangsweg richting het circuit op de boulevard. Er komen hier nog wel auto's langs rijden. Ik moet je zeggen, nou wat auto's langs rijden? Ik heb de meest vette bakken gezien en dan zijn de Porsches. Ja, die zou je hier gewoon toch wel een middenklassertje kunnen noemen. Net was de driversparade. In oude politiewagens werden de coureurs voorgesteld aan het publiek op het circuit. Max Verstappen start straks vooraan. In Amsterdam wordt op dit moment gedemonstreerd tegen premier Rutte en zijn kabinetsbeleid. Volgens AT5 gaat het om honderden mensen en zijn er veel omgekeerde vlaggen te zien. De mensen achter dit protest organiseerden eerder anti-coronademonstraties. In Oost-Rusland zijn zes bergbeklimmers omgekomen. Ze vielen tijdens een beklimming van een vulkaan naar beneden. Ze hoorden bij een groep van tien bergbeklimmers die naar de top gingen. Toen ze er bijna waren ging het mis. Een van hen wist met een satelliettelefoon hulp in te roepen. Met een helikopter wordt nu geprobeerd om de overlevenden van de berg af te halen. En maandrekert Artemis wordt op zijn vroegst eind deze maand de ruimte ingeschoten. Gisteren moest NASA voor de tweede keer de lancering afbreken vanwege technische problemen. Volgens de ruimtevaartorganisatie moet alles veilig zijn en dat is het nu nog niet. We gaan vliegen wanneer we klaar zijn. En als onderdeel van deze initiële testvlucht leren we het voertuig. We leren hoe we het voertuig opereren um... en we leren. We vliegen als we er klaar voor zijn en leren nu nog gewoon een heleboel, zegt hij. Artemis wordt intussen tijd eventjes van de lanceerplaats afgehaald. Het weer, heerlijk zonnetje vandaag. Wel zijn er wat wolken. Vanavond kan er een kleine bui vallen. Het is 25 tot 29 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB.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 Dat was eigenlijk een iconisch jaar. Want het is het uh, jaar geweest dat we hem toen uh, eigenlijk een beetje uh, aan het kwijtraken. Dan heeft het 3,5, uh, uh, eeuw, uh, wat zeg ik, decennium heeft het ja. geduurd voordat we hem uh, terugkregen. Inderdaad, ja. Het ja, was overigens ja. uh, Lewis en de nieuws mensen. Maar uh, Hans, uh, jij uh, Ja, zit, zeker, zeker, zeker. Ja, jij volgde uh, nogal het een en ander. Nou, ik, ik niet. heb uh, VIA play aanstaan, ik heb de NOS aanstaan. Dus het ontgaat mij helemaal niet. Het ontgaat en je, je ik, niet? Uh, <laughs> we hebben ja. hier de tv ook aanstaan. Maar ja. mijn...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 ziet hoe makkelijk hij dan in de Formule 1 komt. Uh -huh. die, die heeft een zitje, die, die gaat rijden gewoon. Die heeft een contract. Uh, uh, ja. Oh. Maar dat heeft te uh, Vries nog niet. Nee. En en, uh, uh, uh, uh, en dat i-race e is natuurlijk bijna niet te vergelijken ook met Formule 1. Nee, maar kijk, aan de andere kant, ik zie toch dat het een beetje uh, wel een beetje naar elkaar toe komt, want als ja. je kijkt naar bijvoorbeeld het uh, verhaal van de de motoren die uh, op een termijn een andere regelgevers ja, gaan krijgen. Ja. De, meer, de reden, meer, ja. meer elektrische componenten Ik wou erin, het bijna he? zeggen, ja. want uh, de reden waarom Audi is ingestapt... was dat ze ja. wel daar een regel aanpassing... en vanaf 2026 is het 50% ja. elektrisch aangedreven... en 50% met uh, verbrandingsmotoren. Ja, maar er staat tegenover dat Mercedes nu is teruggetreden uit die uh, i-racerij. Ja, racerei, ja, ja, dus, ja dat is een dus, beetje ook maar, goed. Goed. maar dat zal daar en, denk ik wel mee te maken hebben. En denk. je ziet ook dat Stoffen van Doornen, nu dus de huidige kampioen...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 In, de, in de auto's zaten bijvoorbeeld Carlos Sainz, Charles Leclerc... Uh -huh. uh, Checo Perez en uh, Max Verstappen. Dat schijnt uh, zo, uh, okay, zo. Nou, te wat, zijn. wat ik begreep zitten ze vaak in geblindeerde ja, auto's. Ja, de, de en uh, Max doet dan ook wel eens een zwarte helm op. Dat ja, hem ja, ja, kent. ja, dat niemand dus, hem uh, ziet of ja. wat dan ook. Uh, en dat hij nee, de, uh, maar ja, mensen worden gek als. Uh, je zag het net al in, ja. de, in de voorbeschouwing uh, bij uh, Vierplay Hadden ze die, die, die uh, uh, postjes van de, van de mm -hmm. Rijkspolitie. Dus ja. dat Max in. Nou ja, als je, als je ziet hoe die toegejuicht worden alles. Ja. Mensen springen het liefst de baan op, hoor, ja, om ja, hem te bluffelen. Ja, ja, maar ja, dat ja, kan. de gozer wordt natuurlijk gek van. Hè. Het is heel goed van, van Red Bull dat ze hem in een soort bubbel houden, hè. Dat ze ja. hem eigenlijk uit die publiciteit uh, dit weekend ja. houden. Want uh, iedereen wil wat van, weet je wel, ja. dus... En ik weet inmiddels dat waarschijnlijk Verstappen niet in Zandvoort verblijft. Nee, nee, nee. nee. Die, die, zitten, op, die zitten in Noordwijk. Of in Noordwijk, ja. in Hotel Huis ja, ja, nou, nou en, niet eens daar, maar ik weet dat hij uh, nou ja, daar als, ergens huist. Op als we er ergens zitten, dan zit hij in Hotel Huisterduin. Dat is het beste over nou, Noordwijk. Ja, nou, dat weet ik wel zeker. Maar uh, ja, uh, er zitten, zitten ook gasten in Amsterdam natuurlijk, ik. Ja, ik, nou, de, ik denk uh, Hamilton zal wel in Amsterdam zitten. Ja, zit het, denk in het Hilton of iets. Maar nog even over die. Die vlog uh, gesproken, ja, dat vond ik wel van, heel grappig. Ja. Um, Alonso gewoon op een elektrische step... Oh ja? Ja, oh, en, en, en Vettel en Bottas Die reden gewoon op het fietsje van, uh, van oh, de toegangsweg af. Ja, ja, die werden luid te. Uh, zo'n fiets met uh, zo'n bak uh, erop. Nee nee nee, nee, nee, nee, nee, ze reden beide so, op, een, uh, op een mountainbike. Dat uh, uh, ja, jij hebt niet gezien ja, nee, nee, nee, nee, uh, nee, ze reden beide op een mountainbike. Reden ze ja, want vorig uh, jaar zat Vettel in een, uh, een uh, caravan. Hier in uh, Noord uh, stond hij. Sterker nog, met hij, de hele gezin? Nee, hij zat uh, bij hij? Oh, bij Daar zat hij. In een huisje. In een huisje. Oh, ik dacht dat hij uh, in de caravan ergens... Ja, ja stond uh, hij zat hier Hij wordt wel een paar keer gespot in het dorp ook. ook ja, om... bij uh, vriend Horneman heeft hij ja, heeft ja, nog Horneman, een bierstukje... Horneman, <laughs> hij gewoon uh, lekkere bistukjes te bestellen. <laughs> ja. Dus dat is, nou ja... Dat Dat, zijn uh, net mensen, dat dus... moet ook kunnen natuurlijk. Ja. En, uh, maar hij kan het dan doen. Maar als een dat doet, dan uh, komt hij de winkel ja, niet meer uit. Dat, weet, nee, we, wilt... Maar er zitten ook een hele hoop camera-ploegen die, ja, uh, die dan, dan elk een beter uh, moeten vastleggen, denk ik. niet makkelijk, inderdaad. Nou ja, we gaan rustig richting de Grand Prix. NOW is ook nog druk aan het voor beschouwen en uh, ja, via Play ook. Ja, ze kunnen niet nog niet de race laten zien, hè? dus uh, nee. laten wij nog maar eens een lekkere... Uh, ja, nou, de, de, deze komt... Uh, Heb je nog wat klaarstaan? Nou, deze is uh, wel weer bekend uit uh, de kant alvast, jouw hansen, want... Uh, Vertel. Als, nou, Blondie met uh, Colby. Blondie.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 Dit heeft hij uh, onlangs uh, nog met zijn maat HP winst uh, uitgebracht. DJ Lambda met Broken. Uitgevoerd door Brian Ferry. Maar het origineel is toch echt van John Lennon. Absoluut. ja, ja Mooi nummer. De Jealous Guy. Maar het slaat een beetje op uh, Charles Leclerc, hè? Nou, Want hoezo? Die is toch een beetje jaloers, denk ik. Op Max uh, Verstappen hoe het tegenwoordig gaat. Ja. Dus, uh, op punten voorsprong heeft hij? 97. Eh, op, 98, 98. 98. 98 90, dus. Nou ja, ik wil ja. nagaan. Ja. Dus het is echt uh, noodzakelijk dat, uh, dat Ferrari wint. Of, of Leclerc in ieder geval. Want anders is het gewoon gebeurd. En dat heeft Binotti ook gezegd. De, man van, uh, de grote man van Ferrari. Wij zijn afhankelijk van uitvalbeurten van Verstappen. Uh, maar ja, dat zal niet echt gebeuren. Maar uh, gebeuren denk ik. Nou, zullen we niet gaan jinxen nu? Hij even. kan één of twee uitvalbeurten makkelijk leiden uh, momenteel. Nou, nou ja, goed. Goed. ja, het is nog uh, precies 30 minuten voor de start. Dus... Ja, nou, uh, nou, nou. Uh, de spanning wordt opgebouwd. We zien uh, beelden van ja, volgepakte tribunes. Het is een geweldig gezicht natuurlijk. Mensen worden vermaakt. En, uh, ben ben jij eigenlijk uh, tijdens de Grand Prix al een keer op de spie geweest, Jaap, of niet? Ja, twee keer. Uh, oh ja? Uh, dat is uh, die ene keer dat jij met je elektrische fiets de hunsrug op uh, reed en vals speelde. Oh, dat is ja. dus één kant van het uh, verhaal. <laughs> met mijn e-bike. Nee, ja, nee, en, die tweede keer, en die tweede keer uh, was ik ook met jou. dan maar, dat, uh, nee, maar uh, ik was uh, eigenlijk uh, tijdens een Formule 1 race.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 in 85 heb ik thuis uh, moeten bekijken. Ja, want, uh, pracht... Toen kon ik niet naar binnen glippen. Dus een prachtige dat, uh, podium met... Uh, ja, met Lauda en met, uh, Senna. Uh, Senna uh... Lauda, Prost en uh, Senna. Hè? Dat ah, was, ja, een, ja, ja, ja, was een geweldige tijd natuurlijk. Was, het was een mooi mooie drietal. Ja, nou, Max nog, uh, is net uit zijn auto gekropen. Die gaat nog even naar binnen toe. Uh, ja. zie ik nu. Want uh, ja, hij moet er nog even een plas doen. En dan, uh, dan kan hij straks gaan starten. En uh, ja, de spanning uh, stijgt hier. Hè, want... Uh,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 Ja, okay, toch? Uh, Jos heb ik zelf ja, natuurlijk op TV gezien gereden, maar oh, ik heb mezelf vaak gezien, maar ja. vooral zijn zoon Max. ja dus, inderdaad. Ja. Kun je nog even vertellen hoe jij uh, erin bent gerold hier in dat uh, Formule 1 wereldje? Nou, ik denk eigenlijk dat als artiest altijd belangrijk is om, uh, om die dromen uit te spreken. En ik, uh, ik kwam Gino van der Gaarde een keer tegen, uh, die is toevallig uit hetzelfde geboortejaar, stond in de kroeg en ik vertelde hem uh, ja, mijn passie voor uh, F1, dat het een droom is om, um, om ooit een keer uh, iets voor de F1 te doen. En, um,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 Het verhaal van, van, van het circuit zelf ja, ja, ja. en de plek waar we zitten in Nederland. Ja. En dat eigenlijk samen te smelten tot ja. op deze award, dat eigenlijk iedereen ja, iets in kan gaan zien. Ja, inderdaad, heb je het Maximaal gezien of niet? Ik, ik denk het niet. Het nee, nee? is vandaag echt een grote reveal. Dus oh. Oh, okay. uh, eigenlijk niemand heeft hem nog gezien. Ja, maar dus, ik neem aan dat je wel aan vrienden hebt laten zien. Of, uh... nou goed, Ik heb natuurlijk met, met, met verschillende mensen aan gewerkt. Het was best wel een technische uitdaging ja, ja. Uh, om mijn kunst uh, zo gedetailleerd op te krijgen. Ja, ja. En iedereen die hem zag, die ging er ook steeds meer in zien. Ja. Dus dat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 Ja, misschien okay. ziet hij het wel, Ja, je weet iedereen ziet het ja. waarschijnlijk. Dus dat is leuk. Ja, 100 miljoen kijken. Hey, hartstikke bedankt man. Dankjewel. Dan. Blijf op de hoogte van alle gebeurtenissen op het circuit. Race Radio. was dat met uh, We Don't Need Another Hero? Nou, uh, nee, we, we hebben er al eentje. We hè? hebben er al dus, eentje, <laughs> denk, Ja, ja, ja, nou, ja. Er nog eentje hebben? Ja, nou ja, ja dat kan natuurlijk. Het zou uh, ja, dat... mooi zijn als het nog een keer gebeurt. Ja. Ja, ik zit een beetje te kijken naar de voorbereidingen op de race. En uh, ja, je ziet iedereen voorbij komen. Ja, wat was dat nou op het rechte stuk? Was dat ook weer een die, die, die Er was net iemand op het rechte stuk die ik zag lopen. Met, uh, met de via-president. Ja, ja, ja, die Ben die, ja, die, ja, ja Dat was dat, de, de, de ja. grote grote man Met daar, uh, daar nog een paar een mensen. Een, een soort... Ja, hij leek, ik mag het bijna niet zeggen, maar het leek wel een maffia figuur zoals hij nou, daar liet. Ja, nou, ja, ik heb mag een beetje, beetje, beetje, beetje zo'n zo koning. Nee, in maar uh, die zonneweerlop en dat baartje. En, ja. Ja. Maar goed, uh, dus, hij schijnt het goed te doen. En uh, liet daar samen met Stefano uh, Dominicali, Dominicali ja, de, ja. de F1-baas zeg ja. maar ook.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 Dat, uh, dat, dat, dat moet we nou, ze wel zeggen. Uh, de, de autosportkenners zelf... Uh, van de garde en uh, noem maar op... die zijn toch ook redelijk overtuigd... dat hij uh, toch best hier wel een... Uh, ja, natuurlijk een, een, uh, een goede uh, kans maar dat, maakt. Hoor. Maar, dat, maar dat kan natuurlijk... na, na, ja, na twee, 200 meter is, afgelopen zijn. Dat, dat weet is je ook andere wel hoe het gaat nou. in die bochten. Ja. En uh, ja, op de valt in staat bij de start natuurlijk. Va het valt in als staat als hij bij de start. Ja. Nou, vorig jaar reed hij eigenlijk meteen weg. Ja, toen had hij een uh, keer keer uitkwam. Die wagenlengte zat hij al. al. Meter, ja. ja, had hij al wat al te pakken. Ja. Dus dat is wel lekker. Maar ja, we moeten kijken of dat weer gaat gebeuren. Ja, dat... uh, nou ja, iedereen zit nu voor de televisie. Want het is nog 18 uh, minuten en 15 seconden. Hmm. Voor we gaan beginnen. Ja, je had het net over de NOS. De NOS, uh, ja. Die waren dus ook bij die persdag aanwezig.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 Oké, okay, dan uh, ga ik uh, gewoon, uh, nu gewoon een stukje muziek uh, draaien. Dat lijkt mij weer. Uh, ja, beter. lijkt me ook. Dat is uh, deze van Orkestral Manoeuvres in the Dark. even de Zandvoortse Weerman spelen, maar als ik op een gegeven moment nu even naar buiten kijk, dan begint het toch aardig een beetje, een ja, beetje, een te, beetje betrekken. te betrekken. beetje dus, ja, te dus Ik weet niet of het regen uitgaat vallen. Uh, ja, dat denk ik niet. Ik, maar ja, het is ik het uh, voor uh, de racers niet te hopen, want dan moeten ze toch wat andere dingen onder wat andere sloffen aandoen, zeg maar. <laughs> ja, maar, ja, want, ja, we hebben net geluisterd naar de Willemers van uh, Floor Jans, ja, ja, he, met het ja, orkest ja, ja. Uh, Koninklijke Luchtmacht. Ik vond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 van het strand hè he, ja, en, en de, het de water. En, uh, ja, en ja. gisteren had de, de KNM die had die Arnie Paulussen is het water opgegaan en er zijn van die apps waar je die, die bootbewegingen kan, uh, kan bekijken. Ja. Ze hadden van uh, met die boot ja. de letters uh, uh, Go Max uh, gemaakt. ah oh, Go Max, dus, ja, ja, het is ja, gewoon gevaren in die letters. Ja. En uh, ja, dat was een heel leuk gezicht. Je ja. kan het dus ook nog een keer terugkijken. En het staat ook op Facebook, et cetera, Dus het is wel grappig. Ja. Nou, uh, wat we nu zien is de, de Nederlandse vlag op de tribunes. Rood, wit en blauw. Het is uh, geweldig. Het, is, het lijkt de Amsterdam Arena wel, hè? Want die ja. deden dat ook al met... Uh, Gelukkig dat ze het goed gedaan hebben. Dat ze, dat ze, dat ze blauw niet omhoog hebben gedaan. Ja. Dus dan oh, dan <laughs> geen blauw, wit, rood. Ja. Hebben we gewoon rood, ja, wit, blauw. blauw. Ja, ja, want dan hebben we de ja, Franse vlag. Dit zijn beelden die uh, de hele wereld overgaan. Het is echt onvoorstelbaar wat je ziet. Ja, de, en, dat daar zitten de, gewoon misschien wel honderden miljoen, miljoenen mensen naar te kijken. Is toch ja, geweldig? Ja, want ze zullen dat wel over ja. nagedacht hebben de, met, met die tribunes. Nou, er wordt nog wat gewerkt aan de wagen van uh, Max Verstappen, maar ja, dat zijn de laatste voorbereidingen. Ja, dat neem ik aan voor wel. Want als je het nou nog uh, moet op uh, gaan lossen, dan denk ik dat. Nou, ze kunnen het wel, dat ja. hebben ze eerder gedaan. Hè? Nog eventjes uh, wat uh, in die ophanging voor uh, Ja, lang in lang Hongarije was dat, ja, een, jaar twee, dat was, maar, een jaar of twee geleden. Uh, dat was dan. wel dat was de prestatie van het team, hoor, wat ze toen gedaan hebben. Ja. Ja, toch ging Max er af he, op de, de, de laatste in, in, in, in, ronde. Ja. ja, in 2020. Oh, ja, dat was, dat was wat, ja. ja. Oh. En nou, iedereen uh, heeft er zo te zien wel zin in, uh, Jaap. Ja. Denk je niet? Jij ook? Ik, ik, ik, ik ook. En uh, ja, weet je wat het is? We zijn uh, bijna uh, zo'n beetje aan het eind van dit uur gekomen. Ja, we hebben er altijd nog eentje die klaarstaan uh, ja. daar Die moet je eigenlijk ook horen, denk die ik. Die mag er zeker in, ja. Oké. Okay. Uh, ja. um, we gaan uh, zo dadelijk op uh, naar de Grand Prix. Ik uh, zet Hans even uit. Dus uh, dan kan ik hem nog eventjes uh, goed... Uh... Wat zeg je? Boe?